Op de A27 bij Utrecht is een motorrijder tegen een bestelbus aangereden en overleden. Dat gebeurde juist op het moment dat een groep motorrijders langsreed die naar Hilversum onderweg was om de slachtoffers van de vliegramp te herdenken. De man kwam ter hoogte van de afslag Veemarkt de snelweg oprijden, maar zag het busje niet op tijd. Hij werd zwaar gewond met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij overleed. De politie zegt dat hij niet deelnam aan de rouwstoet. In Panama zijn nieuwe botresten gevonden die vermoedelijk afkomstig zijn van Chris Kremers en Lisanne Vroon. Dat meldde Panamese media. Afgelopen week werd de zoektocht hervat om informatie te vinden die verklaren wat er is gebeurd met de twee vrouwen. De botresten die nu zijn gevonden zijn overgebracht naar Panama stad. De twee vrouwen verdwenen in april in de jungle in Panama. In juni werden hun lichamen al deels teruggevonden. De presidenten van Frankrijk en Duitsland hebben de honderdste verjaardag van de Duitse oorlogsverklaring aan Frankrijk herdacht. In de Elsass herdachten François Hollande en Joachim Kauk ook de militairen in de eerste, die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden. De oorlog begon op 3 augustus 1914. Het was de eerste keer dat een Duits staatshoofd bij de plechtigheid aanwezig was. <tacht> Hollande riep in een toespraak Israël en de Palestijnen op zich met elkaar te verzoenen, net als Frankrijk en Duitsland dat hebben gedaan.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 Op de A7 van Zaandam naar Horen staat bij Purmerent een file van 2 kilometer. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn wel weer vrij. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij en Terbrechtseplein, 3 kilometer. En verder is de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen dicht tussen Rilland en de Afrit-Ierseke. Waarschijnlijk is de weg pas rond 4 uur weer vrij, er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Het verkeer kan omrijden via de U12. Tot zover de verkeersinformatie.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 In bij Esprit, Halterstraat, zandvoort in Jupiter Plaza.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 Zijn naam Iran. Want de zon schijnt. Je door naar ZFM met B52's. nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Op deze 3 augustus 2014. Weinig te doen vandaag. Kan ook eens een keertje gebeuren. Hè? Daarom ook lokale en regionale informatie. Wat sport en lekkere zomerse muziek. Nu van Madonna. dag je je kop blijft zitten. Lilywood, de Prak in Robin Schultz met Praderin zie je naar voren. Die prachtige zomerplaat van Madonna met La Isla Bonita. Zo meteen om half drie, Lex van der Hoorn met het CFM uh, Zandvoort strandweerbericht. strand weerbericht. Maar eerst hebben we Raccoon voor je in de schijf staan.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 King. No mercy for no soldiers, no mercy for no... Een die voorbij komen op de van Zandvoort zondag. Hold on, ze daarvoor. Uh, met uh, No Mercy. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Ja, we hebben wat autosportnieuws. Want tot ieders verrassing komt de DTM dit jaar toch naar Zandvoort. Net als afgelopen jaar is Zandvoort de voorlaagste wedstrijd op de DTM-kalender. Zandvoort komt op het allerlaatste moment op de kalender nadat de organisatie. In China de bouw van een stratencircuit in Gangshu niet op tijd voor elkaar heeft gekregen. Ook de faciliteiten hebben volgens de ITR, die de dtm wedstrijden organiseert, te veel de wensen overgelaten. Het DTM-weekend vindt plaats op zaterdag 27 september en zondag 28 september. Op dit ogenblik wordt verreden in Spielberg en dat is in Oostenrijk de zesde race... En daar is op pole position geëindigd Robert Wickens. En die start op dit ogenblik volgens mij vanaf Pol. Hebben we daar nog meer nieuws over autosport? Jazeker, want pole sitter Antonio Givianazzi... die kwam als eerste over de engstreep... na afloop van de tweede via ek formule 3 race... op de Red, Boen, uh, Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Maar zijn naam en landgenoot Antonia Fuoco... werd tot winnaar uitgeroepen, omdat Giovinazzi... Tijdens de derde en laatste safety car fase het gat naar de safety car te groot had laten worden. En daarvoor een drive-thru penalty. kreeg. Die werd omgezet in een tijdstraf van 20 seconden. Zo ging de zegen naar Fuoco uh, voor Blomquist en Lucas Auer. Max Verstappen eindigde in de turbulente race als vierde. Eén plaats voor zijn Amerikaanse teamgenoot Meneses. Terwijl ook Jules Simkowiak punten pakte. Als 22e gestart werd hij als 9e geclasseerd. Van Amersfoort Racing reed zo met alle coureurs in de punten. De Grand Prix van Australië blijft gehandhaafd op de Formule 1 kalender. Melbourne, waar traditiegetrouw de seizoensopening plaatsvindt... blijft tot en met 2020 gastheer van de Grand Prix. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. In 2016 zou de grote prijs van Australië voor het laatst verreden worden. Na 12 maanden van onderhandeling met de Formula 1 management werd echter besloten het contract met vijf jaar te verlengen. De race op Albert Park staat al enige jaar ter uh, discussie bij de lokale politiek. De burgers van de Australische staat Victoria, waar Melbourne deel van uitmaakt, vinden ze dat uh, ze te veel belasting betalen voor de organisatie van het evenement. Dat bedrag naar verluidt van 37 miljoen euro is in de nieuwe overeenkomst flink verminderd. De Grand Prix van Australië staat op 15 maart 2015 op de kalender. En het circuit van Albert Park verwelkomt de familie 1 al sinds uh, 1996. Goed, we gaan even een uh, groot hit draaien. Hier is die, uh, hoe heet die, die, die leuke plaat ook alweer. <laughs> die moeten we even bijzoeken. Anders Nielsen met uh, die uh, Spaans-fonetische plaat Zalzatikia. Shakira, nacho salsa, sombrero, gato negro, mojito old. voor jaar geleden was dit een groot hit tijdens mijn jeugd bijna. Jam and Spun, Ride in the Night en dan de Anders Nielsen Salsa Tequila. Ja, die moet over die horen. Even kijken, hoor. Even het. Zo, leek ze me horen en even goed platform geven. Het CFM Zandvoort Weerbericht voor vandaag is zonnig. Het magische woord. Matige zuidwesten tot westenwind. Met een maximum van 21 graden. Op dit ogenblik 21,6 hier in Zandvoort. Morgen wolkenvelden en wat zon. Later in de middag opklarend. Matige tot zwakke zuidwesten tot westenwind. En een maximum weer 21 graden. Dinsdag daar is er weer veel zon. Weinig wind. In de middag een lekker koel zeewindje. En een maximum temperatuur van 22 graden.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 over het weer van Zandvoort en in de rest van de wereld. Goed, verder met muziek hier bij CFM. Narada Michael Wallen is hier. Kusten wij elkaar maar voor de allereerste keer? Daarna niet zoveel meer. Je hield nog wel van mij, maar onze liefde was voorbij. Wat verliefd zijn.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 Gimmy, Gimmy, Gimmy en daarachter Guus Meeuwers, verliefd zijn. Bracht de tijd om 12 minuten over half drie. Dit is CFM Zandvoort met de nieuwe single van Jason Mraz. En die heet Hello, You Beautiful Thing. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy, I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes. It's the best I can do before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic... There's a God somewhere and he's laughing And I shuffle my slipperless toes to the kitchen Still low to the ground but high on living And I know, I know it's gonna be a good day Hello, hello, you beautiful thing Waking up I stretch my body and acknowledge the mix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 Ziek voor een uh, lome zondagmiddag. De zon in je tuin, hè? erbij. De Little River Band, je kent ze van hey, 'It's a Long Way There', maar dit was ook een grote Franse reminiscing. Daarvoor de nieuwe zingen van Jason Mraz en die heet 'Hello, You Beautiful Things. Voor Zandvoort en de regio. We beginnen even het nieuws in Bloemendaal, want burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal is door het oog van de naald gekropen. De meerderheid van de gemeenteraad heeft nog steeds genoeg vertrouwen in hem, zo bleek afgelopen donderdagavond tijdens een speciale raadsvergadering. Een motie van de constatering dat de relatie tussen burgemeester en gemeenteraad is verstoord en dat de commissaris van de Koning moet worden ingeschakeld haalde het net niet. Partij van Arbeid, Liberaal Bloemendaal en D66 stemden voor... ...Hart voor Bloemendaal, CDA, GroenLinks en de VVD tegen. Nederveen mag dus blijven, zei het zwaar gehavend. De burgemeester was in opgespraak geraakt... ...na tv-reportages van RTV Noord-Holland en Vandaag. Daarin is hij beschuldigd van intimidatie, machtsmisbruik, ...oplichting maffiapraktijken en beïnvloeding van de lokale pers... Partij van de Arbeid en Liberaal Bloemendaal vonden er geen doekjes om. Ruud Nedeveen is niet geschikt voor zijn taak. Hij heeft geen bestuurlijk inzicht en is partijdig. Hij heeft nog nooit voor iets dat fout ging zijn excuses aangeboden. Er ligt altijd aan een ander, al dus de beide partijen. Nedeveen beloofde te gaan werken aan een betere communicatie met de buitenwereld. Hij erkende dat er contacten met het weekblad kermland Zuid en Haarlemse Dagblad waren geweest maar die waren slechts bedoeld om het naleven van journalistieke codes... zoals hoor en wederhoor en het nalezen op feiten en citaten. Volgens Nederveen had hij opdracht tot die gesprekken gegeven... omdat journalistiek de zaken niet in orde waren bij beide kranten. Hij ontkende elke relatie tussen de financiële afhankelijkheid... van het Weekblad van de gemeente... en de bemoeienis met de inhoud van de krant. Volgens oud-medewerker Ruudvader van het Weekblad... is de krant nu een spreekbuis van de gemeente... We gaan even naar Zandvoort. Het NSCRV-opinieprogramma Altijd Wat... heeft een reportage gemaakt over de geschiedenis van Zandvoort. En dan met name over hoe het was en er nu uitziet. En ook over waar wij als Zandvoorters blij mee zijn en niet blij mee zijn. Aankomende dinsdag wordt de reportage uitgezonden. Eigenlijk stond het item in het programma van vorige week op de agenda. Maar door de gebeurtenissen in de Oekraïne werd de programmering toen aangepast... en werd de reportage over Zandvoort verplaatst.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 Dinsdag 5 augustus uh, uh, op tv en dat is uh, om 10 minuten over 9 via Nederland 2. Op het moment dat, uh, nou ja, even kijken hoor, in het Zandvoortse bibliotheek worden speciaal voor senioren in augustus iedere woensdagochtend boeiende activiteiten georganiseerd. De eerste activiteit is het tabletcafé en dat is woensdag 6 augustus van 10 tot half 12. Het is bedoeld voor mensen die meer willen weten over wat je met een tablet kunt doen... hoe je apps installeert of e-books binnenhaalt. Mediacoaches geven leuke en handige tips om alles uit uw tablet te halen. Een afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar napraten. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor degenen die geen tablet bezitten zijn er een aantal in de bibliotheek aanwezig... en anders is het handig uw eigen tablet mee te nemen... De animo voor deze activiteit is zo groot dat er een wachtlijst is voor een vervolg. U kunt zich aanmelden voor dat vervolg via de bibliotheek via telefoonnummer 5714131. Goed, dat was hem weer. De lokale informatie. En wij gaan verder met muziek van Lee Rhymes, Can Fight the Moonlight. Geleden vier weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40 naar aanleiding van de film Coyote Ugly. Dat was Lee Ann Rimes met Ken Fry the Moonlight. En daar hadden we nooit meer wat van die dame gehoord. Ik zou begonnen niet weten wat ze aan het doen is. Maar goed, uh, dat uh, moet je maar volgen bij haar Twitter of zo. Dat zijn aan is. Dus goed, drie minuten voor drie uur weer. 3 augustus 2014. En als laatste, Mantronics. Got to have your love